So Mij betreft een van de betere platen van Ellen Clark. Eigenlijk onze eigen Salfoortje Ellen Clark, zo mogen we hem wel noemen. Ditmaal samen met zijn vader, jongen, de vader en Friends. ZFM voor Zandvoort en de regio. En het is even na drie uur welkom bij twee uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Ja, luisteraars, hij heeft nog van alles en nog veel weer van ons te verwachten. Uh, natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda... Kort voor 4, de filmagenda van Circus Zandvoort. En in het laatste u uiteraard het gedicht van de week rond de klok van kwart voor 5. En het heet genaamd Pa.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 Eens even kijken hoe het daar is tijdens Spinning on the Beach. Eerst hebben we Dexys Midnight Runners voor je. Hier is Kamal Ali. I'm the to Heerlijke hè, met deze echte Zandvoortse plaats. We zijn er trots op, je van Kessel en een Dingetje, Frank Paardenkoper en uh, natuurlijk ook nog uh, Albert Kalf en uh, Johnny Krijkamp junior. Ja, Parol aan de zee, we hebben zin in, zo'n van, mooi ga zo nog even een haringje ja, op, ja. en zo. Haringje op, hè? kan je ook straks doen, hè? natuurlijk, bij uh, Talassa. je is daar straks, uh, zo rond en erbij al vijf uh, bij, Dus even kijken hoe het uh, daar gaat. Eerst hebben we weer wat andere informatie voor je. Ambetje. Ja.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 Less. When I'm a Google, I only get depressed. I was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 Laat die zomer komen hoor, laat die zomer komen. Wij blijven erin geloven. Ga, gaat het lukken? Wij blijven erin geloven. Tegen beter weten. Vanavond het uh, mid zomernachtfestival. Dus uh, ja, uh, uh, vandaar deze zomerse muziek. Lekker de muziek, joh. De, Jimmy Cliff, hè? En, uh, Sunshine in the music.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 Van Strandactief, contact met hem op. www.strandactief.nl www.strandactief.nl En je moet een beetje van de zon houden hè, als je dat gaat doen. Ja, Love sunshine. de sunshine. Zon, zee en strand. En zandvoorts. En hem natuurlijk. 24 uur per dag. Hier is Love Sunshine inderdaad. De plaat waar we naartoe wilden praten. Heel goed. My hands off to the light. light, light.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 Er is een kunst- en boekenmarkt op het raadhuisplein. En dat begint om 11 uur en duurt tot 5 uur. Daarna staat er gepland een zumba evenement op het raadhuisplein. En dat duurt van 10 tot 4. 9, en ook morgen natuurlijk, daar hebben we het ook over gehad: Classic concerts, kennen we jeugd ook eerst, Protestantse kerk, aanvang 3 uur. En dan natuurlijk, ja, de, de, de warm-up, laten we zeggen, voor uh, de flex al een beetje gedaan. Want het wordt beter weer. 24 tot en met 26 uh, juni is het zover. Dan is er weer culinair zandvoort. En als het goed is, heeft hij allemaal de culinair of krant al in de bus gehad. Waarin alles perfect wordt uitgelegd. Wie en wat u daar al zo kunt eten en drinken. Dus van 24 tot en met 26. Culinair Zandvoort. Dan gaan we naar ook 26 juni. Italia aan Zandvoort. Circuitpark Zandvoort. Een dag totaal in het teken van Italia. Dus Ferraris. Oude Formule 1 auto's. Ik zou zeggen. Gaat u heen. Houdt u van Italiaanse auto's. Dan is het absoluut niet te missen, Italia aan Zandvoort op de 26 e En op de 28ste juni start natuurlijk de fiets: Vierdaagse routes door en om Zandvoort. En dat alles duurt tot 1 juli. En waar ik u nu ook alvast even op wil attenderen, en dan gaan we ver vooruit, en dan kijk ik naar 15 tot en met 17 juli. Want dan komt er weer een gigantisch uh, waveboard uh, evenement naar Zandvoort. En dat is het de succesvolle internationaal Corona Extra Wakeboard Tour. Die gaat op vrijdag 15, zaterdag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 Down in Don't you let nothing love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 Remove hebben weer een gezellig festival in het centrum van Zalvoort. We hebben het over het mid festival, met maar liefst vijf podia. Ja, ze zijn weer terug, hè. Midden-Haltestraat, Kerkplein hebben we natuurlijk nog, Dorpsplein en ook het Gasthuisplein.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 Muziek uit de jaren tachtig op de Zalvoortse Radio, CFM Zalvoort. 24 uur per dag bij en niet alleen op radio, maar ook op de televisie natuurlijk. En op internet op www.zfmzalvoort.nl. Kan je het laatste nieuws uit Zalvoort en de regio volgen? Het nieuws wordt meerdere keren per dag bijgehouden. www.zfmzalvoort.nl Het is tijd voor de Bioscoopagenda.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 Ook een prachtige film op een groot scherm te bekijken.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 en ik vind dat de bioscoop moet blijven. Wat was jouw ideeën? Nou, en alle reacties die ik gekregen heb. En ongetekende uiteraard ook. Hij moet blijven. Hij moet blijven gewoon. Hè? Dus ja. oké okay, nou. Wie weet. We houden het in de gaten voor je.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 And so, baby come back, my love, baby don't go away I need your loving every day I love you so well, I want you to know I need your love so badly I need your love so badly B-b-b-baby I need your love so badly B-b-b-baby The Dutch The Dutch Come back, my love zo dadelijk derde laatste uur alweer van Zandvoet op zaterdag. Daarin gaan we naar het strand, naar Spinning on the Beach. En het Happen bij te lassen. Reuvelbeuring is voor ons daar zo dadelijk ter plekke. En hij heeft het mooi, want de zon schijnt weer. Roy joh, wat heb jij een massa zeg? Niet te geloven. Zo dadelijk na vier uur zijn we er weer een Fox de Fox is de laatste voor vier uur.